Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijk over de zaak van Gino. Dat jongetje van 9 verdween deze zomer uit een speeltuin in Kerkrade. Hij werd een paar dagen later dood teruggevonden. Het was nog niet duidelijk hoe Gino om het leven kwam. Het M zegt nu dat hij gewurgd is. Gino was ook gedrogeerd. In zijn lichaam werd de druk MDMA gevonden... Er zit een man vast voor de zaak, Donnie M. Er is ook een psychiatrisch onderzoek naar hem gedaan. Over een paar weken wordt daar meer over bekend. De kinderopvang wordt komend jaar flink duurder. De prijzen zijn met zo'n 10% gestegen, maar de toeslag stijgt veel minder hard. Maar 5,6% zegt RTL Nieuws. Kom door dat de overheid rekende met cijfers van voor de heftige inflatie. Als het aan Brussel ligt, ben je straks een stuk minder lang onderweg met de trein van Amsterdam naar Groningen. De EU trekt waarschijnlijk geld uit voor de Lady Lijn, schrijft het AD. Die spoorlijn, die nog aangelegd moet worden, moet de reistijd tussen de, tussen de Randstad en het Noorden verkorten. Het kabinet heeft er al 3 miljard euro voor gereserveerd, maar er is nog zeker een paar miljard meer nodig. Waarschijnlijk hakt de EU vandaag een knoop over. Daarover door. De MTV-award die Madonna won met dit nummer wordt geveild. Met die clip hoort Madonna bij Papa Don't Preach dat ze een beeldje te pak had gekregen. En die gaat vandaag onder de hamer. Fans zullen waarschijnlijk een bak geld moeten neerleggen voor het ding. De verwachting is dat de prijs rond de 60.000 euro zal liggen. Dan nog het weer. Vooral in Limburg is het nat. Door de sneeuw val je daar zo op je gat. Ook op andere plekken is er nog wat kans op regen. Het blijft bewolkt bij een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB.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 Rainbow Radio Zandvoort ZFM Voor Optimaal. ZFM. Z up.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 What you keep on saying Don't be afraid of doing What you are best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 Uh, shut up and sleep, sleep with, with me. me. Ja, precies. Lekker ja. nummer om mee te gaan no. beginnen, toch? Hoppakee, <laughs> we doen niet moeilijk. We zeggen het gewoon. Um, we gaan weer van start yes. met Anja Westerwil, Mirko Gerrits, Jelmer Koper Hallo. en, uh, ja. en, en een gast in de studio. Ja, en uh, Ronald. Oh, oh, ja. <laughs> ja. Ja. Dankjewel. Ja. <laughs> Ik ben er ook. Maar ja. zoals altijd gaan we beginnen met uh, de actualiteiten. Ja, hmm.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 Democratie. Ja, precies. precies. Ja. Nou, uh, dat is een mooi bericht trouwens uh, van Singapore. Een ander mooi bericht is dat een uh, transvrouw weer de Hollands Next topmodel Model heeft gewonnen. Kijk. En wel de transvrouw genaamd Lando, en die komt uit Enschede. En uh, ja, in navolging van uh, Loisa, die ooit ook het uh, Hollands Top model heeft gewonnen. Uh, heeft zij dus ook uh, dat gewonnen, Leuk. ze is er heel blij mee. Ja, ja, ja. en er zijn daar ook kritieken op, uh, op gekomen. Want ja, uh, transvouw, dat is natuurlijk weer. Wat sommigen dan vinden geen echte vrouw, wat natuurlijk weer radicale onzin is. Ja, onzin is ja. prachtig. Ja. Anders win je geen Holland topmodel. Ik bedoel. Ja, precies. Dus ja, maar dan La, maakt het uit. Laten dat we het daarover hebben. Ja, Zeker. Dat ze top. is mooi. Ja. Ja. Nou, dan een uh, heenklein klein nieuwtje: wat uh, ons eventjes opviel, is dat uh, getrouwde stellen van het gezelde slacht, geslacht beter omgaan met stress. Nou, nou, nou, dat vond is ik al dat de... zo, uh, ja, de... ja, nou ja. Ik... <lacht> ja <altijd. lacht> het blijkt hier aan tafel dat daar de meningen over verdeeld zijn. Ja. De een zegt wel, de ander zegt niet. Volgens dus, mij is het tussen vrouwen niet per se zo. <lacht> niet per se. En, en, en, het en, drama en het en... theater is volgens mij ook niet <lacht> Ja, en uh, nou ja, goed, laten we zo zeggen dat het, uh, het is een onderzoek uit uh, van de Universiteit van Texas. Oh, ja, en kijk, en uh, uh, hoe heet het? Uh, daar wordt gezegd dat. Uh,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 Anti-wokisme. Ja, Nog zo'n woordje. Nog zo uh, <laughs> ja, lekker. <laughs> Goed toekenen. Maar het is, uh, het, is een, uh, het is een interessant uh, gegeven, inderdaad, om daar een heel uh, boek van samen te stellen. Ja. En uh, nou, ik, ik, ik, uh, ik denk dat er wel een item in zit voor, uh, voor januari om hier verder in te duiken en eens even met die woorden te gaan goochelen. Dus, uh, Zo, ja. Dan, dan, ja. dan we laten af... we het vooral aan Jammer dus, nou, ja, ook. Ja. Ja. Ja. ik denk dat wij ook flink kunnen tongstrijden Het ja, is ook een beetje een redactievergadering, dit. bijna wel. Een online redactievergadering. Ja, ja, ja. We laatste item. Ja, uh,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 ja, en al die letters we die er dan daarbij ja. komen. Ja, ja. Om, om maar weer terug te komen bij de ja. Nou, Ik zie dat tegen Mirko zei uh, het ons dat we zo'n beetje aan het einde zijn gekomen van uh, dit, uh, dit moment om te kunnen spreken. En dat betekent <laughs> dat we gewoon lekker doorgaan ja. naar, uh, naar het ja. volgende nummer. Uh, we gaan naar een prachtig uh, Frans nummer luisteren. Iladie van alvin Poin.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 L'a rencontré pour la première fois Et a vu dans son regard Ce qui, qui se me... refusait de voir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 ik zie de de moi, regarde les de je vois comme celle De nuits Que la vie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 En verliefd op die film of zo. Of op die twee jongens in de film. En die hebben daar allemaal zelf clipjes van gemaakt. Op allerlei uh, favoriete nummers of zo. Dus er zijn online, uh, als ik nu in type Just Friends of zo. Dan kom je alleen maar clipjes tegen, niet de film. Maar dat zijn de mensen zelf gemaakt. Dat is een soort ode aan dit ja. verhaal. Dat is heel gek. Ja. En dat nummer van Lana Del Rey onder andere. Dat kun je ook meteen...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 Maar uh, ja, dus dit, nou ja en, die, en die maakt nog veel furoren online en, en overal op de wereld. En uh, acht prijzen gewonnen. En, uh, nou ja, en, ja. en ze maken dus clipjes blijkbaar. Fans. En even voor de, voor de luisteraar, jij bent de scenario de ja, van ja, de deze scena film. De vraag ja. is dat, wat doe je dan? Precies. Ja, ja. Want ik denk altijd dat de acteurs zelf <tom> de dialoog verzinnen. Ja. Dat is wel heel grappig, maar dat is niet zo. Dit leg ik allemaal in de mond. Ja, precies. Dus ik op zin de personages, de verhaallijnen. En uh, nou ja, ik laat het wel of niet goed aflopen. Ja. En omdat het goed afloopt, zit hij nou blijkbaar ook weer volgens de Wink vorige week kwam het uit, in de top 10 van de beste gay films met een happy end.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 Jij ja, hebben we gewoon geld nodig. En daarvoor is die crowdfunding gestart. Dus als je naar uh, voordekunst.nl gaat... en uh, je typt dan in documentaire... dan zie je meestal al meteen in de linkerbovenhoek... onze documentaire uit het leven. Ja, en daarin kun je doneren. En, ja, maar, is, Tientje is genoeg. Honderd mag ook. En als je... Superrijk bent, red ons. Ja, precies. Ja, ja dan misschien een oproep ja. voor de stichting en dergelijke om daar ja. nog iets aan te doen. Uh, even kijken, de, de teller staat op dit moment hoever... Uh... Ik zat net te kijken en uh, uh, we, zetten, nou, we zitten. nou, anderhalve week zijn we gang of zo, zit nu op 61%, maar ik moet wel zeggen, dan denk je, oh, nou, de redders het wel, hoef ik niet te noderen. Nee, dat het loopt nu een beetje, Goed. het remt een beetje ja. af. Weet je. Ja. Mensen hebben het gehoord en dan oh, meteen geven, zo. maar nu, nu moeten we het in de breedte uh,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 Nou, heel fijn, Dankjewel, Dankjewel. Voor, je, voor je aanmoediging ja, en compliment. Ja. ja. En uh, ja, jij je compliment voor alles wat je doet. En uh, nou, we spreken elkaar snel weer. Zeker weten. Hè? Dankjewel. Dan gaat Oké, okay, da. dag, Hanja. Ja, dan gaan we luisteren naar haar verzoeknummer natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Dit dus was uh, even kijken. My Lover van Melissa Etheridge. Heerlijk.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 Me breath to speak, a lover takes me home.